Het vervuilde water wordt opgezogen en met tankwagens naar een afvalverwerkingsbedrijf gebracht. In het slootwater zitten hoge concentraties schadelijke stoffen.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 BNN Today, Luc Ikkink. Het is 2 over 9. De Vlaamse media mogen het woord cruciaal niet meer gebruiken... als het over de kabinetsformatie gaat. Want dat woord is al zo vaak gebruikt en nog steeds zijn ze er niet uit. Maar wij mogen het nog wel. En dus het is vandaag een cruciale dag in de Belgische kabinetsformatie. Zometeen hoor je het laatste nieuws. En Doekle Terpstra is ook zometeen te gast. Hij is de baas van de omstreden hogeschool in Holland. En hoe zou het toch gaan met het puinruimen op die hogeschool? Dat hoor je zometeen. Ranking the news. Eerst Ranking the News met Simone Wijnands de top 5. Op vijf Dierennieuws, Dierenpark Emmen die hadden veel financiële problemen afgelopen jaar. Maar nu hebben ze iets leuks. Voor het eerst in 30 jaar krijgen ze weer leeuwen. Wij zijn heel verheugd dat wij in 2011 de koning der dieren weer in ons mooie park mogen krijgen. Ze hoeven alleen de transportkosten te betalen. Dus voor bijna nop komen er een paar prachtige exemplaren deze kant op. Er komt een hele mooie man uit Frankrijk. Over de vrouwtjes zijn we nog even aan, aan het kijken waar de keuze ligt. En die paradepaardjes mogen zich gerust voortplanten. Is, is drie leeuwen het begin van een kudde? Ik weet niet of het de kudde heet, maar uh, ja, drie leeuwen is natuurlijk uh, het begin... om ook uh, een paar van die mooie jonge welpen erbij te krijgen. Wel even een goed hek eromheen zetten, want de laatste keer dat Emme een leeuw in huis had, ontsnapte die. Dan op vier. We weten geen klap van ons pensioen af. Zelfs met een pistool op het hoofd konden deze mensen niet vertellen hoeveel ze hebben opgebouwd. Nee, geen idee. Geen idee. Nee, absoluut niet. Ik heb het laatst wel nagekeken, maar hoeveel het is, weet ik niet. Daarom kun je vanaf vandaag op de site mijnpensioenoverzicht.nl... in één keer zien wat je hebt opgebouwd. En minister Kamp die opende de site officieel. Twee op de drie mensen heeft helemaal geen zicht op... wat er met hun pensioen aan de hand is. Het komt ook omdat die informatie heel moeilijk toegankelijk is. En het blijft nog wel even moeilijk toegankelijk. De site was namelijk meteen overbelast. Hm. En de NOS die ontdekte dat bij sommige mensen... de overzichten gewoon niet compleet waren. Op nummer 3 de inflatie. Die is fenomenaal gestegen tot 1,9%. En zo hoog is die de afgelopen anderhalf jaar niet geweest. En dat is slecht nieuws voor de diehard shoppers onder ons. Kleding en schoeisel zijn nu zo'n 2% duurder dan een jaar geleden. Dat betekent dat de uitverkoop dit jaar niet zo krachtig is geweest. Worden je al die mooie prijsknallers zo door de neus geboord? Ook voor benzine en bellen moest je meer dokken. Op nummer 2, de gigantische brand in Moordijk. Gisteren brak daar een brand uit bij het chemische bedrijf Chemipack. Er waren explosies, maar het was ook een lust voor het oog, vond de brandweer. Vanaf 1982 loop ik hier en uh, ik heb ook tegen de jongens gezegd... neem het goed op, want dit zie je bijna nooit meer terug. Pas vannacht kon de brandweer het zijn brandmeester geven. Er werd wel een beetje gevreesd voor de volksgezondheid. Het is toch tricky met die chemicaliën, maar het bleek allemaal mee te vallen. Die vuurzee die zorgt er dan wel voor dat je eigenlijk alles verbrandt, gloor, stikstof, fosfor... of wat dan ook daar allemaal aan heeft gezeten. En ik denk dat dat alleen maar de redding is geweest. Wat je natuurlijk wel weer hebt bij brand is roet. En dat is ook niet zo gezond. We verzoeken die inwoners die daar wonen... dringend tot nadere orde niets te doen waardoor ze met roots in contact kunnen komen. Jezelf getilde bloemkolen moeten dus lekker in de tuin blijven liggen. Werknemers van het industrieterrein waar de brand was... die hielden er een rustig dagje aan over. Vanwege de brand bij Gemipak mogen we wat laten beginnen. Ik werd tegengehouden uh, door heel veel politiemensen daar vooraan. Dus het was niet mogelijk om naar het werk te gaan. De oorzaak van de brand die is nog steeds niet bekend. Wel fijn dat ze dan zo blij zijn dat alles is verbrand. Gelukkig maar. Ja, dat is toch fijn, ja. prettig. Op nummer 1 vandaag, daar staat... Nou, een fantastisch land, onder andere bekend van de Vlaamse frieten, Dutroux en K3. En sinds 207 dagen ook bekend als het land dat het record zo lang mogelijk doen over een kabinetsformatie gaat breken. Het is er een soortje. Ja, het is een chaos. Het is bijzonder onrustwekkend. Het is nefast, het is uitermate betreurenswaardig. Wat er daar allemaal aan de hand is, is eigenlijk nauwelijks meer uit te leggen. Maar het laatste probleem was dat de Vlaams nationalistische N-VA... en de Christendemocraten het eh, niet eens zijn met het pakket voorstellen... voor de verdere onderhandelingen. Zij vinden het niet zinvol om nu met die zeven partijen aan tafel te gaan zitten. Dat zou maar leiden tot oeverloos gepalaver. En je wil natuurlijk geen gepalaver. Hm. Onderhandelaar Johan van der Lanotte ging dus met hangende pootjes... naar koning Albert om zijn ontslag aan te bieden. Lieve onderdanen, ik zit mij af te vragen wat hij nu weer uitvoert. Ja, dat was niet Koning Albert, maar oh. Kapper Albert uit uh, Samson en Gert. Ja, ik kon geen quote van Koning Albert vinden, maar ik dacht, dit had hij ook kunnen zeggen. Ja, denk ik ook. Uh, wat er nu verder gebeurt is onduidelijk. In ieder geval houdt de koning het ontslag tot en met maandag in beraad. En zometeen dan hoor je meer over de mislukte formatie van Lucas de Vos, politiek verslaggever van de VRT. Dat was het. En voor meer nieuws kun je naar onze site bnntd.nl. Dankjewel, Simone. In Moerdijk is de brand weer nog de hele dag bezig... met het nablussen van de brand van gisteren. Maar deze brand stelt eigenlijk helemaal niets voor... in vergelijking met de brand die in 1253 de stad Utrecht in As legde. We duiken de geschiedenisboeken in met Renger de Bruin. Hij is conservator stadsgeschiedenis aan het Centraal Museum... en hoogleraar Utrecht studies aan de Universiteit van Utrecht. Goedenavond, Renger ja, de Bruin. Ja, goedenavond. Goedenavond. Ja. Eh, dat moet een behoorlijke fik zijn geweest daar in ja, Utrecht. Hè? Ja, het is dus. Uh, een groot deel van de toenmalige stad is volledig in as gegaan. Ja. En ja, Utrecht was voor die tijd een hele grote stad. Maar ja, dan heb je het over 5000 inwoners, wat natuurlijk voor de huidige begrippen heel weinig is. Maar voor die tijd was het de grootste stad van het huidige Nederland. En die is dus uh, op 28 april 1553, eh, 1253 dus volledig verwoest. Ja, maar, en de brand duurde dan ook negen dagen. Waarom zo lang? Nou, het is volgens bronnen is er dus echt de grote brand. Het heeft dus een, een dag geduurd tot negen uur ochtends de volgende dag. Ja. Maar dat, dat zijn dus brandende houten, het waren dus allemaal houten huizen. Dus die, die hete as, ja, dat blijft nog dagen gloeien. En uh, ja, goed nablussen met een schuimdeken, dat konden ze toch nog niet. Nee, hoe blussen ze wel? Emmetjes, emmertjes. Gewoon emmertjes water. Gewoon emmertjes doorgeven en, uh, en blussen, ja, dan is er dus geen oude meer. Dus nee. Al die van die houten huizen met rieten daken, als dat dus eenmaal fikt, dan, dan gaat zo'n hele stad aan. Ja, is dat ook gebeurd? De hele ja. stad is afgebrand? Nou, tenminste, het middenstuk in dus Utrecht bestond in die tijd nog hele grote stukken groen. Dus binnen de huidige singles is een, was een eeuw eerder een muur gezet. En, maar daartussen zaten dus een hele grote stukken groen mm. en de hoofdnederzetting, dus zeg van de domkerk, de buurkerk, dat is dus allemaal afgebrand. Inclusief de dom? Inclusief de dom. En ja. ook inclusief de buurkerk en een aantal andere kerken. Dus die uh, goed, stenen kerken, dat de stenen kerken waren natuurlijk de weinige stenen gebouwen, maar goed, daar zat ook een hoop houtwerk in. Ja, als zo'n stad omheen uh, helemaal in licht te laaien staat, dan gaan die kerken er ook aan. Dus ik stel me dan een platgebrande stad voor met ja. de fundering van de dom nog in het midden. Nou, oh, er staat natuurlijk meer dan een fundering. Hè. Dus, de, dus we dat, uh, een deel van de toren was, was ingestort. En, uh, dus die, die, die muren staan nog wel overeind, maar zo'n kerk is dus uitgebrand. En die houten huizen in de rest van de stad, die, ja, daar, daar liggen dus alleen nog maar hopen as te, te gloeien. Ja, uh, Toen hebben ze de dom ook weer opgebouwd, want ja. uh, dat weet ik, want hij staat er weer. Uh, daarna is, is, uh, kunnen we nog iets van, van merken, van die brand? Nou, van die brand zelf niet. Uh, de, dus de, de, de kerk is, hebben dus een jaar later, zijn ze er dus dan met de herbouw begonnen. En in zekere zin kwam het goed uit, want dan konden ze er dus een modieuze gotische kerk van maken. In plaats van de. Uh, de, afgebrande, de uitgebrande Romaanse kerk. Mm -hmm. Maar uh, die, uh, die huizen zijn dus ook vervangen. En een eeuw later zijn ze begonnen met het bouwen van stenen huizen. Dus dat is natuurlijk wel een gevolg van die, uh, van die stadsbranden. Ja. Dat ze dus uh, zeggen van nou ja, kijk, nieuwe huizen moeten eigenlijk voortaan van steen zijn. Maar ja, uh, dat heeft nog eeuwen geduurd voordat het allemaal vervangen was. Want zelfs op schilderijen uit de 17e eeuw zie je dus nog oude huizen. En is het ooit uh, duidelijk geworden hoe deze brand is begonnen? Nee, dat niet. Maar goed, dat kun je dus wel herhalen. Dus ja, we, kijk, uh, in houten huizen uh, uh, ging de verlichting met kaarsen. Ja. Verwarming en koken ging met open vuur. Ja, dan hoeft er natuurlijk niet veel te gebeuren of zo'n uh, of, of zo huis gaat, gaat, in, gaat in, in brand en dan het buurhuis en dan, uh, ja. dan, dan gaat dat dan, dan de straat door. En een o paar uur later dat stad in brand. Onveilige types daar in die ja. eeuw. <laughs> Dank Renger de Bruin en uh, nog een fijne avond. Oké, okay, dag. BNN today. Zometeen kerst in Servië en in Den Haag is iedereen met recess. Behalve ons politieke mannetje Sibit. En die had al meteen een Twitter-fitty met kamerlid Markoes. Nu eerst Arcade Fire en We Used to Wait. I used to. Het is donderdag en dat betekent tijd voor politiek... met onze eigen man in Den Haag, Siebert van Lien. Dus Siebert, goedenavond. Goedenavond, u. Beste wensen nog. Mag ook nog net voor jou. Zeker. Ik vind eigenlijk dat het altijd mag. Ben Midden in de James. zomer, beste wensen. Heerlijk lijkt me dat. De Kamer is met vakantie. Reces daar. Geen actueel Haags nieuws. Maar 2011 is net begonnen en jij hebt je eerste politieke online fit al meteen gehad, zien we het? Ja, als je in Den Haag kan, dan maar in de zolderkamer <laughs> achter het PC'tje. Precies. Eh, eh, met Tweede Kamerlid A, eh, Ahmed Markoes van de PvdA. Ja, nou, zeg maar tegenwoordig doet de PvdA steeds meer aan wedstrijdjes verplassen. En uh, Ahmed die schreef met Jeroen record in NNC Next een stuk dat uh, mensen die nog uh, geen strafbaar feit hadden ge gepleegd... Uh, eigenlijk maar gewoon preventief uh, een nachtje moesten worden opgesloten met het oudjaar... Mm -hmm. En uh, nou, nou kan de, een burgemeester al ontzettend veel. Die kunnen gebiedsverboden, die kunnen allerlei trucs uithalen. Ook veel rechters leggen nu weer huisarresten op. Maar ik vind het uh, heel erg jammer dat een Cohen die constant op het woord eerlijk hamert. Komt nu in de verkiezingen, komt weer terug. Nederland moet eerlijker. Ja, ja. Wilde schuur tegen de rechtsstaat aan. Dat zo'n partij nou eigenlijk gewoon zonder dat er een strafbaar feit uh, is gepleegd. Zonder dat er een rechter aan te pas komt. Uh, eigenlijk een wet uh, die voor voetbalhooligans uh, is. wil misbruiken om gewoon mensen die uh, iets fout doen met oud en nieuw zomaar op te sluiten. Ik vind dat gewoon buitengewoon naar en ik vind het ook buitengewoon een beetje passen bij deze treurige, echt serieus treurige politieke tijden waarin echt iedereen verder probeert te plassen dan een ander. Ja, Dus jij, zie, jij leest dat zo op jouw zolderkamertje en dat gooi je dan op Twitter. Nou, dan en dan gaat dan de Marcosch... stoom uit de ja, ja. En, uh, Dan denk ik nog eerst, als ik hem omslaan denk ik, nee, toch ga ik even reageren. Nee, uh, en uh, Ik had er eigenlijk heel graag uh, vanavond op de radio met ja. Marcoucho willen spreken. Helaas, hij, hij heeft recess ja. en uh, hij zei af. Dus uh, dat is dan wel jammer. Ja, maar ja, kan gebeuren. Maar uh, goed, dat idee hoeft volgens jou dus niet worden uitgevoerd. Maar uh, wat er wel gaat gebeuren, dat gaan we eens even doornemen... in uh, de eerste politieke rubriek van dit jaar. Een paar politieke voorspellingen van 2011. Sieverts politieke voorspellingen. Ja... Of nog moeite voor hoor. Ik gooi mijn natte vingers in de wind. Ja, precies. Nou, daar gaan we hoor. Met, uh, we, we doen het in vier categorieën. Dit is categorie nummer 1. Coalitie. Ja, Kom maar op. Volgens mij is er één uh, uh, belangrijk ding voor de coalitie dit jaar. En dat is, uh, hoewel uh, eigenlijk uh, iedereen zegt dat het misschien niet zo is... is dat uh, gewoon een meerderheid door de coalitie wordt gehaald... in de Provinciale Staten en daarmee in uh, de Eerste Kamer. Uh -huh. uh, ik ben er echt heilig van overtuigd als je de trend ziet, de peilingen... Uh, het vertrouwen van, uh, van mensen in het kabinet... waarbij er ook nog bijvoorbeeld bij de SP echt marge zit om uh, nog zetels te, te halen. Uh, en dat je ook uh, echt merkt uh, achter de scherm bij die campagne. Is dat de VVD echt helemaal losgaat? Ik weet niet of je nog de campagne van juni kan, uh, kan herinneren, maar dat was, was de VVD was echt de beste campaigner. Ja. Die hebben dat ook al bij de gemeenteraadsverkiezingen in, in november heel goed gedaan. En die gaan, denk ik, echt op hun sloffen. Meer zetels binnenhalen als je dat een beetje omrekent. Dan wat ze gehaald hebben in juni. Maar de PVV'ers, zijn dat wel echte stemmers, dat, ze, dat die ook voor, voor deze verkiezingen. Ja, het moet natuurlijk niet geen regenen. En dat is het omheen. Ja, maar, toch? Uh, maar dat zijn de kiezers die gaan uh, als ze boos zijn en verontwaardigd. Maar uh. hier zijn ze niet echt zo verontwaardigd over misschien. Ja, maar Luc, je moet één ding weten. Als je, dit is de ene verkiezingen tot 2014. Als ja. je nu een binnenhaalt, dan heeft het kabinet helemaal geen last meer van verkiezingen tot over drie jaar. En die boodschap die wordt erin gepompt. Rutte is al begonnen voor de kerst. En dat wordt nu steeds harder opgebouwd. Je hoeft nog maar één keer naar de stembus om dit kabinet een aantal jaren te laten zitten. En ik denk dat ze die kiezersblokken van de PVV, die ook nog bij de SP gaat eten, denk ik, uh, dat ze dat die absoluut naar de stembus gaan komen. En wat wel grappig is, en vandaag bleek geloof ik ook dat dat niet de PVV-kiezers, maar de PVDA-kiezers de verontwaardigde kiezers zijn, toch? Ja, dat is nieuw onderzoek. dus is ontzettend leuk eigenlijk. De pvda kiezer was altijd een van de kiezers die het meeste vertrouwen had in ons politieke bestel. En uh, de SCP heeft dat onderzocht. En voor het eerst in echt jaren is niet meer de PVV-ton-SP-kiezer... de meest teleurgestelde kiezer die geen vertrouwen heeft. Maar de PvdA-kiezer, daar zit nu de boze burger. Dus die denkt misschien wel, joh, ik blijf lekker met mijn armen over elkaar zitten. Bekijk het maar. Ja, dat zou zomaar kunnen. Het is, het is wel een beetje koffiedik kijken hoor over opkomst en dergelijke. Uh, maar het gaat er vooral om welk, waar zitten de marges. En uh, Wilders heeft nu laten zien, al bij de gemeenteraadsverkiezing en landelijk... dat hij mensen die eerst niet stemden naar de stembus weet te lokken. Nou, dan kijk je naar het CDA en VVD. Die hebben tot 2007 hebben die vanaf 1977 een meerderheid in de eerste kamer gehad. Ja. Dus een kleine onderbreking in uh, en dat gaat nu ook gewoon uh, gaat nu denk ik weer gebeuren. En als het CDA maar zijn verlies beperkt houdt, dan uh, gaan ze het wel redden. Oké, okay. duidelijk. Gaan we naar het volgende thema? Oppositie! Aan de andere kant, wat gaan die allemaal doen, de oppositie? Ja, wat moet je doen als er geen meerderheid is? Uh, dat is toch de vraag: uh, uh, ga je wheelen en dealen? Ga je mee? Of ga je principieel zijn? En dat is volgens mij de grote vraag voor de oppositie dit jaar. Uh, kunnen ze de eenheid bewaren? Hm. Je zag dat tijdens Balken en de 4 dat het op een gegeven moment heel goed lukte. Ik even die debatten nog herinneren dat uh, Hals maar met Pecht Ja, Het waren Rutte. mooie eentweetjes altijd. Bam, hè? dat ging één ja. uh, naar de ander, gooien ze erin. Alleen Agnes kant voor het af en toe. Hm. Maar uh, dat is denk ik wat dit jaar uh, gaat mislukken. Er zitten een aantal principiële partijen tussen. Uh, natuurlijk D66. Ik denk dat uh, de PvdA ook zich uh, heel scherp zal gaan afzetten. Maar dat je hoort van SP'ers achter de scherm... dat die op dit moment vrij goed al kunnen dealen met uh, PVV'ers. En dat die uh, ja, beleid kunnen, kunnen binnenhalen. Ja. En uh, ik ben ook heel benieuwd eigenlijk wat Jolande Sap van GroenLinks gaat doen. Ja, want het die lijkt moet bij. misschien een soort mediator worden tussen die, ja, die moet partijen. Die linkse samenwerking uh, ja, moet er toch achteraan gaan. Maar ik kan ook heel goed voorstellen voorstellen dat zij uh, heel pragmatisch is... en ook uh, toch gaat proberen om dat beleid te verwezen... ook omdat gewoon die verkiezingen heel ver weg zijn. Ja. Nou ja, dan is het natuurlijk de vraag of die oppositie sterk is. En ik denk dat ze die eenheid niet uh, helemaal kunnen gaan bewaren. We gaan het afwachten. Volgende thema. Hete hangijzers. Hete hangijzers. Wat, is echt de, wat zijn de hot topics van dit jaar? Nou ja, natuurlijk het uh, nieuwe rokje van Marianne Thieme. En Uiteraard. Ja, <laughs> nee, uh, dat zou gewoon uh, eigenlijk over een heel saai onderwerp gaan. Dat is gewoon bezuinigingen. Nou. En, uh, dit kabinet gaat zijn eerste Prinsjesdag tegemoet. mocht Vorige Prinsjesdag was nog van het oude kabinet uh, de plannen. En uh, het probleem zal zijn uh, oplopende werkloosheid... en ook dat ze niet alle bezuinigingen die ze maken. Dat, ze die direct, dat je daar effect van ziet. En daar zal het denk ik vooral over gaan. Is dat op een gegeven moment zul je zien. dat Bijvoorbeeld op de bezuinigingen op de Rijksoverheid. Dat die niet eenmaal kunnen worden waargemaakt. En dat er dus extra bezuinigingen aan moeten gaan komen. Nou en dan kan het gedonder wel eens losbreken. Dit zijn niet onderwerpen. Want ik kan nog uh, vroeger. Een jaartje geleden. Zat ik nog uh, lekker voor de buis om drie uur s'nachts te kijken. Naar het debat. Maar uh, dat gaat niet meer gebeuren ja, dit jaar. Op korte, ter, nou, ja, op korte termijn heb je natuurlijk nu. Uh, gaan we wel of niet naar Oeruzgan. kan ja, nieuwsradio die zegt vanavond dat Rutte zijn meerderheid heeft. Dat is wel jammer, want dat had een heel sp uh, spannend debat kunnen worden. En de JSF, natuurlijk, krijgen nog uh, gedoe. Het schijnt dat de PVV nu uh, een beetje om is om uh, toch uh, die testtoestellen te gaan aankopen. Maar ik denk toch echt dat het die bezuinigingen zijn. Want je ziet ook uh, uh, dat gedogen kort is. Puur financieel bijna, los van een aantal immigratie ma uh, maatregelen, maar het is puur financieel. En als daar uitbreidingen moeten komen, ja, dan gaan die uh, of uh, Wilders raken of de VVD. Nou. En uh, dan wordt het vechtig. Goed, gaan we naar het laatste item. Die zien we nooit meer terug! Daar <hierig> <Ja. hierig> we gaan we afscheid van nemen dit jaar. Heb je een beetje zicht op zo, als je vanuit jouw zolderkamertje op het binnenhof uitkijkt? <laughs> nou ja, je ziet wel bijvoorbeeld een heel verdrietig Cohen, maar die zou te <laughs> makkelijk zijn. Nee, ik denk dat we afscheid gaan nemen van de vrienden van Beatrix. En dat zie je al een beetje met dit kabinet dat het is gebeurd. Maar nu gaat dat ook fysiek gebeuren. Uh, je hebt natuurlijk uh, de informateurs gehad. Cenk Willink en uh, Lubbers. Uh -huh. Lubbers die, uh, die, ja, die heeft er wel een beetje afgedaan. Dat merkte je laatst ook uh, toen hij een lezing gaf uh, bij het CDA. Uh, Cenk Willink die gaat weg uh, als onderkoning van Nederland bij de Raad van State. Yeah. Dat is de belangrijkste adviseur van de koningin. Nout Wellink uh, gaat weg bij de Nederlandse uh, uh, Bank. En Heers Berlin, Die werd genoemd als opvolger voor de Raad van State. Dus, dus ook weer de belangrijkste politieke adviseur van de koningin. Maar dat lijkt toch met dit kabinet uh, wel heel lastig te worden. En daarmee verliest ze eigenlijk een beetje haar inner circle. En dat zou natuurlijk wel eens... Ja, dan... de vraag dichterbij kunnen. Ja. De speculatie der speculaties. Gaat ze dus dus... oh ja, Dat zou zomaar... Ik denk wel dat het... Uh... Nou, ik denk het. Is gewoon... Ik hoop het ook wel een beetje. <laughs> dat we gewoon zullen zien dat als die uh, verkiezingen zijn geweest... dat het kabinet het eigenlijk stabiel is. Dat je toch zult zien dat er nu langzamerhand... dat ook een politieke generatie veel meer uh, Willem-Alexander omringt. Willem-Alexander en Rutte zijn bijvoorbeeld ook in hetzelfde jaar geboren. Dat die... Uh, die die uh, kliek rondom de koningin verjongt... en dat daarmee misschien wel Willem-Alexander waar wor wor is. Wordt het wor toch nog een spannend jaar, zie je het? Nou, het zou zomaar kunnen. kunnen. Volgende week dan ben je weer, dankjewel. Hoi. En um, zometeen spreken we Anke Truij in Servië. Want die vieren nu pas kerst. Gekke mensen. Ik ben Lo nu met Solman. It's Vanavond bellen we in BNN Today met een Nederlander die in het buitenland is gaan wonen. Vanavond is dat met Anke Truijens. Zij woont in Servië en daar is het vanavond kerstavond. Anke, goedenavond. Goedenavond. En een zalig kerstfeest. Ja, jij ook. Dankjewel. <laughs> Voor mij is het al geweest, maar goed, het zal wel. Uh, je zit aan het Servische kerstdiner. Ja, dat klopt. Je, <laughs> welke gang ben je? Nou, we hebben net uh, vis gegeten. Een grote karper. En uh, daarvoor uh, moesten we het brood breken. Want in het brood uh, zat een muntje verstopt. En als je dat muntje hebt in een stukje brood die je hebt, dan uh, krijg je een uh, goed uh, rijk financieel jaar. Ah, okay. Maar helaas, ik heb geen muntje gevonden. Je hebt niks gevonden? Nee. Ach, wie heeft het wel gevonden? Uh, een vanaf linge van wij. En, die, en wat, die, die heeft dus, uh, wat, wat heeft ze nu dan? Voor de rest nou, okay. van het jaar geluk? Uh, zij uh, kan uh, een goed financieel jaar verwachten. Ah, oké. Okay. Nou, Zouden dus ze in de kamer eens een keertje zijn brood moeten breken? Ja. Dat zou prettig zijn. En die, en die vis, is dat, heeft dat ook een bepaald ritueel of is dat zomaar? Ja, dat, is, dat heeft te maken met het vasten, dus ook wat ze in Nederland doen. Dus uh, hier eten ze heel veel vlees, maar op uh, deze eerste kerstavond, of de, ja kerstavond, uh, eten ze vooral vis een beetje lichter en uh, dat wordt dan uh, gespeerd met wijn en dat staat dan uren in de oven te borrelen. Vrij licht, uh, licht diner. Oké. Okay. En, en misschien een beetje een gekke vraag hoor, maar waarom nu pas kerst? Nou, dat komt met, uh, ze hebben hier een andere christelijke kalender. Dus uh, ze gaan uit van de Gregoriaanse kalender. En mm -hmm. uh, de, het geloof in Servië is uh, orthodox uh, christelijk. Dus dat valt altijd op uh, 6 januari. En ze hebben ook een nieuwjaar, dat valt altijd op 13 januari. Oké, okay, je verschuift het gewoon eventjes. Ja, ja, ja voor mij is het leuk. Ik heb nu uh, gewoon een tweede kerst. Nou ja. nou ja, wij zijn er wel, ik ben er wel een beetje klaar mee, hoor, met de kerst. Nou, ik vind het, ik moet zeggen, ik vind het wel gezellig weer. Ja, leuk. Hm. Ik moet er niet aan denken eerlijk gezegd, maar goed. We hadden het al even over die, over die munt en de vis. Maar er zijn nog een aantal gekke tradities in Servië. Bijvoorbeeld het maken, het maken van kippengeluiden. Ja, dat vertelde een servicevriendinnetje van mij. Wat je hier ziet is dat uh, rond de kerstdagen worden er uh, allemaal uh, bossen uh, eikenbladen verkocht. Uh, van die gedroogde bladen. Die steken ze of voor op de auto of uh, die gaan mee naar huis. En de traditie is om dan uh, met het gezin rond het huis te wandelen. En een beetje ja, een soort van kippengeluiden te maken. Om een soort van ja, bescherming af te roepen. Dus dat je een goed jaar tegemoet gaat. En daarna ga je naar binnen en dan wordt die, ta of, uh, die takkenbos wordt dan onder de tafel gelegd. En dan worden de vier noten gepakt en die noten worden dan in elke hoek van de Kamer gelegd en dan wordt dan nou ja, een soort van wens uitgesproken dat je een gezond uh, jaar zal hebben en een gezond jaar voor je familie Goh. en een veilig jaar. Wat een gedoe zeg? Ja, ja het is traditie, maar ik moet zeggen, ik woon in Belgro en ik uh, heb gewoon gekeken, maar ik hoor weinig kippengeluid. Dus ik geloof dat het een vrij oude traditie is die langzaam aan het vervagen is. <lacht> ja, ik kan me wel iets bij voorstellen. Ik kan ja, me wel iets bij ook voorstellen. Ik het dorp er nog, ja. nog uh, rondtokkelen om het huis. Maar hier, uh, hier valt hier val het in ieder geval wel mee. Ja, nou, nog één traditie dan uh, vier-hazelnoten. Ja, het, um, Dat is een goede. Dat weet ik precies. Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet oh. uh, waarom ze dat doen. Want er was Maar er was iets met vier hazelnoten, toch? Die leg je dan in de hoeken ja, ja, van de kamer. Ja, die, ja, die hazelnoten die leg je dus in de hoek. Omdat die bos, die takbos, die gaat dan onder de tafel. En dan worden die vier hazelnoten van een kamer, is ervan uitgegaan dat een kamer vier hoeken heeft. Die, die noten worden dan in de, elke hoek van de kamer gelegd. En bij elke hoek wordt er een wens uitgesproken om een ja, veilig jaar te hebben. Een gezond jaar. Uh, en ja, dat is, dat is de wens of de, of de traditie die dan wordt uitgesproken. Drukke bedoeling, dames, want kerst. En dan tweede kerstdag ook allemaal naar de, naar de Servische meubelboelevaar. En dan zit het er weer op voor dit jaar. Ja, nog twee dagen. <laughs> nog twee dagen. Anke, dankjewel. En een fijne kerst nog, hè? Ja, dank. Dankjewel, oi. Radio 1, het NOS-journal. Met Renate Evers. Tijdens de jaarwisseling zijn 173, 173 incidenten van geweld... tegen politiemensen en hulpdiensten gemeld. Dat is de helft van het aantal van vorig jaar. Wel zijn er dit jaar meer mensen aangehouden, 177 tegen 108 vorig jaar. Dat staat in de definitieve rapportage van staatssecretaris Steven. In Moerdijk is begonnen met het opruimen van vervuild bluswater uit de sloten. Het vervuilde water wordt opgezogen en naar een afvalverwerkingsbedrijf gebracht. In het water zitten hoge concentraties schadelijke stoffen... na de brandgister.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 En in de golf van Mexico hebben bacteriën in vier maanden tijd... het methaan opgegeten dat vrijkwam bij de BP-olieramp van vorig jaar. Zo'n 20 van de weggelekte olie bestond uit het broeikasgas methaan. Volgens onderzoekers toont dit aan hoe belangrijk micro-organismen zijn... om te voorkomen dat methaan in de atmosfeer terechtkomt. En dat is zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, pech voor België. Ook onderhandelaar van de, van de Lanotte gooide vandaag de handdoek in de ring. Hij vindt dat de Belgische partij te weinig bereid zijn om te onderhandelen... en heeft daarom zijn ontslag aangevraagd bij de koning. Lucas de Vos is politiek verslaggever van de VRT. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we hebben hier gisteren al gesproken in dit programma. Toen was je nog niet echt in de stress. Is dat inmiddels al wat meer geworden? Nou, uh, ik hoorde net zeggen dat hij zijn ontslag heeft aangevoden. Dat is niet helemaal juist. Hij oh. heeft zijn opdracht terug. Het is een kleine nuance, ja. maar dat is wel een belangrijke nuance. Uh, het is niet zeker of hij zijn opdracht zal voortzetten of niet. Dat komt de koning toe. Het is de koning die pas maandag zal beslissen Hij gaat eerst een weekendje nadenken. En hij gaat maandag beslissen na een gesprek met Van der of hij zijn opdracht moet voortzetten of niet. Nu, ja. Je hebt in die zin gelijk. De verbijstering was bijzonder groot in de kranten vandaag. Um, ik citeer maar een paar koppen, muurvast, hopeloos, niets, terug naar af en Gazette van Antwerpen had zelfs een uh, parodietje gemaakt op Zusken naar Wiskje. met Einde. Nu, uh, dat zegt natuurlijk heel veel over hoe de bevolking reageert, of tenminste hoe de pers reageert, maar ik heb het gevoel dat het in de politiek zelf een beetje beweging is gekomen. Ja, ja echt waar, waarom dan? Omdat voor het eerst uh, de, twee, de twee grote tenoren, je weet het aan de Waalse kant, aan de Waalse kant, daarvoor aan kant, is dat de PS, de socialisten. Yes. Aan de Vlaamse kant zijn dat de democratisch uh, nationalisten van N-VA. Die hebben allebei een beetje bewogen vandaag. De PS-voorzitter namelijk, Edio Di Rupo, heeft voor het eerst in 207 dagen laten verstaan dat hij bereid is om ook te gaan praten met de liberalen, die tot nu toe buiten het spel gehouden zijn. En aan de andere kant heeft de voorzitter van N-VA, Bart de Wever, zo pas gezegd op onze televisie, van kijk, voor mij kan alles. Um, ik ben bereid om desnoods de kar te trekken. Als het erop aankomt, als de PS niet het initiatief wil nemen, dan wil ik het zelf wel doen. Kijk dus, en ondanks dat allemaal, uh, ondanks dat Van der Lotte, Van der Lanotte uh, van, vanavond dit zei. Een van de oudste Engelse spreekwoorden zegt. You can lead a horse to water, but you can't make it drink. Je kunt een paard naar het water brengen. Je kunt het niet verplichten te drinken. Dat vat goed de grenzen van iedere bemiddelingsopdracht samen. Ja, dat vatten misschien toen de grenzen samen, want die grenzen zijn dus al een beetje verruimd zijn een beetje verruimd en je moet uh, maar denken iedereen die in de woestijn rondloopt snakt op een bepaald moment naar water en zal dan wel willen drinken als het erop aankomt. Uh, ik heb het gevoel dat inderdaad er beweging is. Er is één groot slachtoffergeval uh, uiteindelijk in deze hele Heisa en dat is de, voorzitter, de nieuwe voorzitter, moet ik zeggen, van de Vlaamse Christen-Democraten. Die is als, als het ware afgemaakt op televisie en in de kranten. De man heeft gisteren dus gezegd, hij was de eerste om te zeggen nee tenzij, in plaats van ja maar. Uh, het is eigenlijk aan hem te danken dat het eigenlijk niet doorgaat, die vergadering met de zeven partijen. Uh, hij is vanavond proberen komen uitleggen hoe dat, hij dat bedoelde. Uh, het was een beetje een jezuïte praat, uh, die hij hield. Um, aan de ene kant zei hij: Ja, maar ik bedoelde niet nee tenzij, maar wel ja, maar. Maar aan de andere kant konden we niet voor in deze constellatie. En dus moest ik toch wel op die manier mijn bewoordingen zoeken. Nou, de man raakt helemaal in de war en is helemaal de mist ingegaan. Ik denk niet dat het goed is voor zijn partij, ook niet goed voor hem, want hij was gekozen tot nieuwe voorzitter met een Stalinistische score van 98%. Ik vrees dat daar de messen geslepen worden binnen de Vlaamse Christendemocraten. Ja, dus die gaat, die, dat is het volgende slachtoffer in deze, deze chaos eigenlijk, hè? Ja, ze zullen toch een beetje de hand de hoofd moeten houden... want je kunt nu niet onmiddellijk alweer een nieuwe voorzitter gaan kiezen. Nee, maar ik bezig. denk wel dat ze daar de, de troepen opnieuw op één lijn moeten krijgen... en dat zal niet zo eenvoudig zijn, denk ja. ik, in, deze, in de huidige omstandigheden. Dus een, maar een noodregering, dus uh, die is iemand die nu op de boel gaat passen... dat is nog niet nodig, zeg jij? Dat is voorlopig niet nodig. En bovendien heeft Bart Wevers van NVA nogmaals herhaald vanavond... van een noodregering zie ik helemaal niet zitten... want dat is letten op de winkel terwijl de rest beweegt. En dat betekent dus gewoon dat je achteruit boert... zowel internationaal. ...nationaal, zowel in Europa als in eigen land... ...en dat de welvaart dus achteruit zou gaan. Een noodregering, daar ziet echt geen enkele mogelijkheid toe. Nee, jullie op de redactie hebben waarschijnlijk een, een weddenschapje lopen, hè? Wanneer het rond is. <laughs> het is een beetje een patenkoers waarop verder. Uh, maar het zou inderdaad nog een tijdje kunnen duren. Um, als de gesprekken opnieuw moeten gaan beginnen... ...dat betekent ook dat je een nieuw kader moet zoeken... Dus ...dat een nieuwe tekst zal moeten opgemaakt worden. Ik denk dat we aan het streven zijn om het record van Irak uh, te benaderen. Ik dacht dat het uh, 274 dagen was. Mm -hmm. Nou, wij proberen het uh, Guinness Book of Records te halen en zien dat we daarvoor bij geraken. Nou, <laughs> succes daarmee, Lucas. Dank je wel. En een fijne avond nog. Fertig avond. Zometeen Dokler Terpstra over zijn nieuwe baan als uh, voorzitter bij In Holland. En um, misschien wel leuk voor de mensen die het gemist hebben. Wie is de Mol? Is begonnen als je nog terug wil kijken. En dat hoeft niet meer. Ik ga nu even verklappen wie eruit is. Dat is. Um... Even te kijken. En inderdaad, in Twente en in Friesland, daar regent het alweer. Supertramp, it's raining again. Dit is Radio 1. BNN Today. Voor hogeschool in Holland zal 2010 niet echt als een van de beste jaren de boeken ingaan. Negatieve berichten over studenten die hun diploma cadeau kregen bij een pakje boten, fraude en een bestuur dat slecht functioneerde. D66 vraagt opheldering over mogelijk gesjoemel met diploma's... bij de Hogeschool in Holland. Sommige studenten zouden wel heel makkelijk aan een diploma komen. Geert weg als bestuursvoorzitter van In Holland. Ja, de man die Hogeschool in Holland weer op het rechte pad mag gaan brengen... is Doekle Terpstra. Hij begon in november met zijn nieuwe functie... als voorzitter van het college van bestuur. Doekle Terpstra, goedenavond. Goedenavond. Ja, ruim een maand in functie als de nieuwe voorzitter. Bevalt het ja. een beetje? Ja, het bevalt heel goed. Ja. Ja, het bevalt heel goed. Het is eh uh, ik heb eh uh, ik heb uh, in december de gelegenheid gehad om uh, kennis te maken op alle uh, instellingen van in Holland. En ik heb met heel veel collega's uh, van gedachten gewisseld over hoe zij tegen in Holland zitten aan te kijken. En ook deze week, de eerste week van het nieuwe jaar, heb ik hetzelfde gedaan. Een aantal nieuwejaarsbijeenkomsten bezocht. Uh, volop gesproken, ook met mijn nieuwe collega's in het college van bestuur van in Holland. Uh, uh, over, ja, wat is er nou eigenlijk aan de hand? En je probeert een beeld te krijgen van uh, wat er zoal gebeurt op deze hogeschool. Ja, en, en, en uh, dat is eigenlijk alleen nog maar kennismaken, zo klinkt het. Nou, Het is niet alleen kennismaken, uh, uh, maar het is vooral ook uh, communiceren. Uh, luisteren, uh, beeld krijgen van uh, ja, wat leeft er nou eigenlijk? Wat komen docenten tegen? Wat komen uh, ook andere professionals in deze organisatie tegen? En je probeert dat als het ware mee te nemen. En we willen ook eind februari een plan van aanpak maken als uh, college van bestuur. Waarbij we aangeven wat uh, wij niet alleen aantreffen, maar wat we vooral ook willen in de rest van uh, dit jaar. Want uh, wij hebben ons verbonden voor een periode van één jaar aan deze hogeschool. Uh, en we willen natuurlijk wel een aantal resultaten neerzetten. Ja, als, als ik daar zo als Leek een beetje tegenaan keek een paar maanden geleden... toen dacht ik echt, nou, die sfeer is daar echt om te snijden. Ja, kijk, daar zit het punt. Ik denk dat het inderdaad heel erg sterk te maken heeft... Uh, dat de beelden die er bestaan heel sterk te maken hebben met cultuur, met sfeer. Uh, dat heb ik ook aangetroffen in de afgelopen uh, maand. Kijk, het beeld in de buitenwereld is er een van deze hogeschoolstad aan de rand van het ravijn. Uh, en het is een bende. En ik ben binnengekomen op 23 november... en ik heb geprobeerd met een paar mensen die ik goed ken, die ik vertrouw... eens een keer een soort, ja, noem maar even een quick scan te maken... Hè, van hoe staat deze hogeschool er nou eigenlijk voor... Nou, wat ik terugkrijg, dat is toch een heel verrassend en wat mij betreft ook wel een uh, positief verrassend beeld. Uh, dat uh, de bedrijfsvoering eigenlijk veel beter op orde is dan heel veel mensen denken en veronderstellen. Uh, dat het uh, zo is dat als je kijkt naar uh, de ICT-structuur van deze hogeschool, dat die misschien wel een voorbeeld is voor ook andere hogescholen. Hm. Uh, en er is heel veel uh, bestuurlijk gedoe geweest. Heel veel negatieve energie is daarin gaan zitten. We kennen een aantal goede opleidingen, we kennen een aantal minder goede opleidingen. Dat wil niet zeggen dat er niks aan de hand is bij uh, in Holland, uh, want we zullen onze handen vol hebben in het komende jaar. Maar het is bepaald niet zo dat uh, je de indruk krijgt dat deze hogeschool uh, op, uh, op sterven naar dood is. Dus in er gebeuren echt een aantal hele goede dingen. Ja, een commissie onder voorzitterschap van Gert Leers heeft ook nog onderzocht of er uh, sprake was van fraude. Dat is uiteindelijk niet bewezen. Bent u daar eigenlijk nog ingedoken om dat nog een keertje goed te onderzoeken? Nou, de, wij hebben op dit moment van doen met uh, de onderwijsinspectie, die uh, onderzoek doet naar uh, die diploma's. Eh, van, uh, is de kwaliteit van die diploma's daar op orde? Dat geldt overigens niet alleen voor in Holland, maar uh, de onderwijsinspectie die is op dit moment bezig om een onderzoek te laten plaatsvinden waar 33 uh, hogere onderwijsinstellingen, dat mm -hmm. zijn universiteiten en hogescholen. En in Holland maakt daar deel van uit. Ja. Um, en uh, ja, eerlijk gezegd vind ik het helemaal niet zo erg dat dat onderzoek plaatsvindt, want ik vind dat de basiskwaliteit van het hoger onderwijs gewoon op orde moet zijn. Maar dat geldt toch... voor ons, maar dat geldt voor alle hogescholen. Ja, dat zou toch niet uh, fijn zijn als daar een hele negatieve uitslag uitkomt uit het onderzoek. Nee, natuurlijk niet. Nee. Kijk, ik, ik ga ervan uit dat wat dat betreft... Daar, uh, dat we daar nog wel wat risico's lopen. En er loopt ook nog een ander onderzoek. Dat is het zogenaamde bonnetjesonderzoek... of het integriteitsonderzoek. Ja, Wat is er gebeurd bij, uh, in de afgelopen jaren uh, bij, bij het college van bestuur? Uh, nou, daar zit ik natuurlijk ook uh, met, uh, ja, wel met enige bezorgdheid naar te kijken. Want daar zullen we last van krijgen. Ja. Maar tegelijkertijd is het mijn taak als uh, voorzitter van het college van bestuur... om niet zozeer naar de, het verleden te kijken, maar vooral vooruit te kijken. Uh, ik wil naar de toekomst uh, kijken. Ik wil deze hogeschool op een andere manier in relatie proberen te krijgen. Ook op een betere manier dan de wijze waarop daar in Nederland over gesproken wordt. Want uh, dat verdient deze hogeschool niet. Ik heb zelf ook op een hbo gezeten. Ja. Uh, in Enschede en ook in Zwolle. Saxion ja. en Windersheim. Uh, klopt, uh, Saxion en Windersheim inderdaad. En, en uh, nou, dat was wel eens wat mis, dus ging ik altijd klagen. En heb ik hem ooit een column geschreven, in 2003. Um, en toen werd ik als journalistiekstudent geïnterviewd door BNN United. En dat is de voorloper van dit programma. Luister heel even mee. Het is nogal belachelijk dat je, maar, uh, dat je maar acht uur les hebt. Dat is nogal weinig. Je hebt wel wat opdrachten naast alle, alle collegeuren. Alleen uh, ja, die opdrachten, daar dat staat dan 40 uur of soms 80 uur voor. Maar ja, een, een middagje flink werken en je hebt het ook voor elkaar. Dus het valt allemaal wat tegen. Wijsman, toen al, hè? Wijsman. Ja, ja. <laughs> ja, de wijsheid spatten vanaf. Ja, ja precies. Dit was, dit was uh, zeven, acht jaar geleden. En, en dat ging over dat er zo weinig college werd gegeven in, in één week. Maar het punt is, uh, er zijn zo vaak problemen op de hbo's. Twintig jaar geleden was, waren er al problemen, nu zijn er problemen, toen waren er problemen. Ja. Kan het eigenlijk wel opgelost worden? Kan het wel perfect worden? Nou, perfect zal het nooit worden. En laten we gelukkig, laten we vooral ook kritisch blijven op uh, de kwaliteit van, uh, van hoger onderwijs. Kijk, er valt een hele hoop uh, te zeggen over uh, die verstandige en wijze opmerking van zes of zeven jaar geleden. Uh, maar uh, feit is dat uh, tot op de dag van vandaag uh, studenten in het hoger onderwijs uh, uh, over het algemeen vinden dat het wel een tandje steviger mag. Uh, en ik vind dat wij dat uh, als bestuurders binnen de hogescholen ook heel serieus op moeten pakken. En wat mij betreft gaat ook de kwaliteit van het onderwijs bij in Holland omhoog. Uh, dat is nodig vanwege de kennis-economie, maar het is ook nodig omdat studenten dat vragen. En ik uh, heb hierbij in Holland geconstateerd dat daar ook al de nodige maatregelen zijn genomen. Want er wordt uh, bijvoorbeeld in het eerste jaar van de studie heel veel... Uh, uh, geïnvesteerd in uh, contacturen. Uh, er worden ook uh, afspraken gemaakt met studenten over de hoeveelheid uren die zij uh, beschikbaar moeten zijn voor het onderwijs. Dus in de afgelopen jaren is er wel uh, sprake van. Een kentering. Dus er is weer veel meer aandacht voor kennisoverdracht, kennisontwikkeling, stevige beroep op de inzet van studenten zelf. Maar goed, studenten zijn tot op de dag van vandaag ontevreden. En ik vind dat we dat heel serieus moeten nemen. Ja, u, u klinkt, u praat er behoorlijk bevlogen over. Is, is het HBO-wezen een beetje in uw bloed gaan zitten? Ja, ik, ik, dat is, dat is, ik vind het ontzettend leuk uh, om uh, dat bij mezelf te merken. Ik ben vijf of zes jaar geleden bijna bij, uh, geleden bij de HBO-raad begonnen. Dus de vereniging van uh, de hogescholen. En in de eerste maanden heb ik wel eens een keer gedacht van... jeetje, wat doe ik hier? Al die uh, dikke dossiers over ingewikkelde onderwerpen. Uh, maar ik ben steeds meer die wereld van hogescholen in gaan duiken. Uh, en ik ben eigenlijk steeds meer van dat uh, HBO gaan houden. Uh, en dat is ook de reden geweest waarom ik in dat weekend van november... eigenlijk in twee dagen tijd besloten heb om... De HBO-raad te verlaten. En uh, uh, naar in Holland te gaan, uh, die op dat moment in stevige nood verkeerde, omdat het hele college van bestuur uh, weg was en moest, uh, weg moest. En ik heb toen gezegd van nou ja, ik uh, laat deze hogeschool, uh, uh, wat mij betreft, in ieder geval niet naar de Filistijnen gaan. En als ik ook maar een klein steentje kan bijdragen aan. Uh, zeg maar een weer wat positieve perspectief voor deze hogeschool. Daar ben ik graag bereid om daar mijn nek voor uit te steken. Ja, en dan bent u daarnaast ook nog eens behoorlijk politiek actief. CDA-prominent wordt u ook wel genoemd. Vooral op ja, Wikipedia ach, ook ja. natuurlijk. Ja, het staat op Wikipedia, ja, dus ja, dan, is ja, ja, dan is het waar. Ja, dat is waar, helemaal waar. Dan moet het wel kloppen. En, ja, uh, u had wel wat kritiek. Heeft geen stijl er ook nog wat over gezegd? Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Dat heb ik nog niet opgezocht. <laughs> <laughs> dan moet het ook <laughs> wel kloppen. Uh, wel veel kritiek gehad op de samenwerking tussen het CDA uh, en, en de PVV. Heeft u ja. ge, uh, daarover geuit? Luister even mee. En ik hoop vooral dat mensen binnen het CDA bij zinnen komen... en zullen de vraag zullen stellen van... wat hebben wij in de afgelopen decennia... als christendemocraten in dit land opgebouwd? En verhoudt zich dat überhaupt met een partij... die daar een volledig haakse bocht nou, op staat? Wat is het maken? antwoord daarop, wat u betreft? Nou, de vraag stellen is bijna beantwoord. Het is bijna een retorische vraag, zou ik willen zeggen. Dit was augustus 2010. Het kabinet zit er nu, bijna al drie maanden. Doet, doet het kabinet Rutte-Verhagen het een beetje goed, vindt u? Ach, nou ja goed, het is volstrekt helder dat ik dit, dit kabinet niet, uh, niet heb gewild. Nee. Uh, en tot op de dag van vandaag ben ik gewoon heel erg kritisch op het uh, gedogen vanuit uh, de positie van de PVV. Omdat ik werkelijk helemaal niks heb met de PVV en uh, zeker dat gedachtegoed niet. Uh, uh, en uh, nou ja, ik, heb, ik heb dat hele mooie beruchte congres van het CDA meegemaakt. Waar toen uh, heel veel mensen waren waar heel Nederland van heeft kunnen genieten. Dat vond ik echt een fantastische dag. Maar daar koos het uh, CDA wel voor dit kabinet. Ja, precies. Uh, maar tegelijkertijd uh, was het ook een uh, illustratie van het feit dat 30% uiteindelijk zei van een derde van die uh, aanwezige mensen daarvan wij zien dit helemaal niet zitten. En ik was uh, een van, uh, van, uh, van die groep. En vanaf dat moment ben ik uh, politiek gesproken een beetje in de te gaan zitten. Ja? Uh, en ik laat het nu gebeuren. En ik heb mijn handen meer dan vol bij uh, in Holland. <laughs> en ik volg het natuurlijk vooral op de onderwijsparagrafen. Ja, en dat... ik, ben, ik ben daar ongelooflijk kritisch over. Ja, want daar uh, moet ook behoorlijk bezuinigd worden. Of gaat in ieder geval behoorlijk bezuinigd worden. En de, de, ja. de, de, de, de, de, vandaag nog nieuws over ontslagen bij de hoogleraren... en ook studenten die willen ja. binnenkort weer gaan protesteren. Steunt u dat, die protesten? Ja, ik steun ze van harte. Ja? Ik vind dat studentenvakbonden op een voortreffelijke manier bezig zijn... om de politiek helder te maken dat de keuzes die nu worden gemaakt... gewoon niet kunnen en eigenlijk ook volstrekt onacceptabel zijn. Uh, en wat mij betreft ook maar de oproep in de richting van de studenten... om uh, zoveel mogelijk op 21 januari uh, naar de studentenmanifestatie te gaan... en om te demonstreren uh, tegen de keuzes die het kabinet uh, hier maakt. Kijk, dat er bezuinigd moet worden is één. Twee, het is buitengewoon uh, onverstandig om uh, uh, de, uh, uh, uh, ja, te, te saneren in het hoger onderwijs. In het, ho in, het, uh, in het hele onderwijs zou je kunnen zeggen. Maar de manier waarop het kabinet dit doet is gewoon buitengewoon dom. En ook onverstandig. En uh, ik heb dan morgen... ...veel ook grote bezwaren tegen. Uh, kijk, oh, ja. ze, ze komen met een stoer voorstel voor die zogenaamde langstudeerders. Uh, dus dat betekent dat uh, iedere uh, student die uh, langer dan één jaar... Uh, ...je moet eigenlijk zeggen, uh, uh, vijf jaar doet over ja. zijn, zijn bachelor diploma... In het, ...in het hoge beroepsonderwijs, die krijgt in feite de prijs zelf betaald. Nu moet je even kijken naar de ontwikkeling van met name de grote hogescholen... En met name een hogeschool als in Holland heeft er veel uh, mee te maken. Uh, wij hebben zwarte hogescholen. Daar zijn wij buiten gewoon trots op. Het is een feest om dat te zien. En het is een resultaat van hele lange inspanning van een hogeschool die uh, hele kwetsbare jonge, uh, niet-westerse allochtone jongeren, probeert op te leiden uh, voor de arbeidsmarkt. Uh, en uh, die vragen intensieve begeleiding. En dat vraagt ook een langere studieduur. Wil je die uh, naar het diploma halen? Nou, nu is het zo dat de overheid daarom... Op het korte. en dat betekent dat heel veel uh, jonge mensen uit die categorie hun diploma niet zullen halen. Of dat zelf moeten betalen, maar we weten in feite dat die dat niet kunnen betalen. Nee. Dus het zijn met name de, uh, de inspanningen die de afgelopen jaren hebben geleverd om niet westerse allochtonen jongeren naar een hoger uh, of een diploma met hoger onderwijs te halen, die de prijs gaan uh, betalen. En dat is dus. Dat levert dus buitengewoon veel maatschappelijke schade. Maar, kunt u, dus moet u heel dan maar moet u dan niet uit die looten komen... en, uh, en uh, net als vroeger bij het CNV weer, uh, weer de mensen mobiliseren... en uh, al die mensen uh, naar Den Haag om daar te demonstreren op 21 januari? Ja, Want ik, ik denk dus dit. dat echt al die hogeschoolstudenten... Uh, die gaan gewoon niet komen, denk nou, ik. Kijk, als, als de studenten vakbonden mij zullen vragen om het podium te gaan betreden... Dan uh, als bestuurder van een, van, een hoge, van een instelling, dus van in dan ben ik heel graag bereid om uh, dat te doen. Uh, want ik vind het een dwaze maatregel uh, die vooral uh, niet-westerse, allochtone jonge mensen zal raken. En daarmee is het een geweldige desinvestering in uh, de samenleving. U bent er nog maar even druk mee, vermoed ik zo de komende twee jaar zeker. Oh, ik ben ervan uh, overtuigd. <laughs> ja, denk ik ja. Ik het ook. Doe het Dank en succes. Ja, graag gedaan. En uh, u ook bedankt.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 How many moons are reflected in the lake Can you wait forever if time is always in The Beep Beep sound. Today's talk. Het zijn drukke dagen met veel nieuws, maar waar gaat het over in de rest van Nederland? We gaan even naar onze groentemanagers in Arnhem en in Laren. Klaas en Marco, goedenavond. Goedenavond. Hallo, Klaas, bij jou beginnen. Hi, Klaas. Bij jou beginnen we. Waar heb je het over gehad vandaag? Het is weer door. in de straten zijn nog heel glad, maar het is weer Dat is... Ik je wel op de markt weer merken. Ja. Met dit weer was natuurlijk niet zo heel druk, maar... Toch uh, is het wel, uh, ja, toch wel er lekker werk. We geen shell, we geen kachels en dat is allemaal wat ontzettend doel werk extra hè. Ja, ja. En uh, nu is dat allemaal weg, we heel klein zeiltje dacht, want handel die een beetje droog is en voor de rest ben ik klaar. Maar ja, het is nog geen zomer hè? Het is nog geen zomer. Dat is nee, helemaal ik mooi. Nou, op, morgen is het mooi weer, denk ik. Ja, net ja dus, uh, bijna lente en mooi. Kijk daarvoor, nooit, hè? <laughs> heel goed. En Marco, waar heb jij het over <laughs> gehad vandaag? Wij worden momenteel verschrikkelijk... Ik weet niet of Klaas daar ook last van heeft. Door bedrijven lastiggevallen gevallen die zich uh, voordoen als uh, uh, de Gouden Gids of weet ik veel wat. Of uh, adverteren voor een uh, ziekenhuis, voor kinderen. En uh, <laughs> dat is uh, eigenlijk momenteel schering in inslag. Dan en... word je echt constant door lastiggevallen. gevallen. En wat vragen zij dan aan nou, je? Of je wil adverteren. Oh. En uh, onder het mom van uh, een of andere rare spoes. En uh, probeer eens hier een... Uh, een jaar of drie jaar abonnementen uh, aan te smeren. Ah ja, maar dan, ja. En dan moet je dus betalen, maar dan betaal je eigenlijk voor niks? Je betaalt voor niks, ja. Maar, want, want het zijn gewoon oplichters? Ja. Goh. En, en is dat, gebeurt dat vaak in deze periode van het jaar? Uh, ze pakken je, je wel in de periode waarmee het, uh, ja, waar, waarin je druk bent. Uh, vlak voor de kerst wordt er gebeld en zoals nu... Uh, als je druk in de winkel hebt en dan gaan ze ervan uit dat het... Uh, allemaal even heel snel getekend wordt. Ja. En, uh, maar tegenwoordig hebben we internet en kan je goed kijken uh, wat er uh, aan, uh, aan bedrijven ma ja, malefieden is, laat ik het zo zeggen. En Klaas, heb jij daar ook last van, van dat soort types? Of, of komen ze niet bij jou? Ja, wij hebben daar ook last van. Niet ja? zoveel als uh, Marco, zeg maar. Ook bij ons uh, proberen ze dat van alle kanten uh, reclames. Uh, ja, uh, goede doen, ja. tussen haakjes. Ja, ja. dat hebben wij ook wel. Ik raad ook de mensen aan die dit soort dingen hebben, of uh, die, die gebeld worden... ...gewoon op uh, Tros radar of, uh, of op uh, uh, opgelicht uh, kijken. Oh ja, ja. Want okay. ja, daar kom je het echt verschrikkelijk veel tegen. Hm. Met naam en toenaam. Uh, we gaan eens even kijken op die websites. Dankjewel Klaas en Marco. Graag gedaan. En een fijne avond nog, op. hè. Eens gelijk, hè. Fijne avond. Fijne avond. Graag.